Maar uit vertrouwelijke defensiestukken die de Volkshand heeft... blijkt dat al sinds september 2018 met Rotterdam is overlegd over mogelijke locaties. De afstammingsgegevens van honderden Nederlandse kinderen die vanaf 1970 zijn geadopteerd zijn gewist. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland en Trouw. In 1970 besloot de Raad van State dat een papieren kaart met gegevens van biologische ouders mocht worden vernietigd. Als adoptieouders dat wilden, werd dan een nieuwe kaart aangemaakt met alleen hun namen. Dat maakt het voor geadopteerde kinderen moeilijker te achterhalen wie hen op de wereld heeft gezet.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 Toebak leeft. Tuwak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Tweede geluid in het, het radioprogramma. Het is 6 juni. We kijken straks in de geschiedenis even terug. Maar eerst even acht jaar geleden met Ian Brown en Noah Gallagher. dit Ian Brown van de Stone Rose Spoels Gold, was in de jaren 80. Gigantische plaat, hè? Dat is alweer lang geleden alweer. En dit is uh, de leuke plaat, die heet uh, You've Got. Nee, keep what you got. En dat deed hij samen met Noel Gallagher. En als je het videoclipje bekijkt, is wel grappig. Staan ze op de hoek van de straat. En Ian Brown staat in de camera voor allerlei dingen te roepen. En waarschijnlijk politiek getint. En af en toe kijkt hij dan naar Noel. Zo van toch? En Noel zegt prima joh, ik speel gewoon mijn gitaar. En dan kijkt hij weer in de camera met de overtuigende tekst. En dan kijkt hij weer naar Noel. Noel denkt: prima joh. Ga je gang maken. Het is echt een heel drollig videoclipje. Ik denkt, even snel geschoten in een half uur. Lekker gemonteerd en klaar, door. En dan heeft het ons nummer afgelopen. is dus lopen we zomer in de tweede de straat in zo. Nou, we gaan iets anders doen. Even wat drinken in de pub. Hier. Ja, prima, dan kunnen we nog even napraten. Goed, dit is een plaat alweer uit 2012. Alweer even geleden. Dat is, ja, dat gaat snel. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Precies, wat gebeurde er door de jaren heen? Vertel. Nou ja, het is vandaag natuurlijk die day. D-Day. Oh ja, tweede het was in dag. 1944, hè? ja. Het was ja. de tweede dag van D-Day. En uh, ja, het was natuurlijk wel. Uh, we zijn er zijn al films over gemaakt en alles. En het blijft natuurlijk wel een fascinerend iets. Ja, als je de beelden weer terugzien. Wauw, gewoon echt zo massaal. En die Duitsers proberen man en macht proberen te overleven. En uiteindelijk lukte het toch niet. En uh, 6 juni dit jaar. Of uh, uh, nee. <laughs> 6 juni in 1918 over oorlog gesproken. De slag bij het. Uh, Be Bella Boos, denk ik. Bella Boos, moet je toch wel uitspreken. Daar wordt namelijk uh, de bekende woorden gesproken... van uh, de sergeant uh, Dan Daly. Die zegt dan de mooie woorden... Come on, you son of bitches. Do you want to live forever? En dat schijnt een groot psychologisch belang geweest. Zijn die strijd daar. Deze slag bij Bellius Bush. Want uh, dat duurde van 1 juni... tot en met 26 juni. Dat is nogal een tijd. Daar streden 26.000 soldaten... Uiteindelijk vielen daarbij uh, 1800 gewonden. En, uh, ach, nee, 1800 doden en uh, iets van 10.000 gewonden. En dat is een uh, heel belangrijke strijd geweest in de Eerste Wereldoorlog. In de Eerste Wereldoorlog. Oh, Oké. Okay. Van de Tweede. De, want als je hier echt ziet, day. want ik heb hier de cijfers van de, de middelen. En dan uh, op de oorlogsbodem zaten 112.824 Britten, 52.889 Amerikanen en zeg maar vijfduizend anderen. Dus dan hebben we hebben het bijna over 170.000 mensen... die dus op dat moment uh, op zee waren. En in de lucht 31.000 piloten. Dit is over die day Ja, okay, en -day. op het land... dus uh, ja, er staat totaal 156.205 man... Nou goed, dit is die idee natuurlijk. En we vergeten altijd weer het feit dat de Russen nog veel meer mensen hebben verloren... Hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. De Amerikanen als helemaal ons de helden. Maar het schijnt dat de Russen echt nog veel meer uh, mensen hebben verloren... nog veel meer hebben gestreden eigenlijk voor, voor Europa. Eigenlijk. Dat is wel een ja. beetje een maf idee als je er nu over terug over nadenkt. Goed, verder als we het nog over uh, de oorlog hebben. Meinhout Ros van Tonningen pleegt in 1945 uh, zelfdoding... in de uh, gevangenis in Scheveningen. Dat is uh, de frontman van de, van de NS... Uh, NSB, sorry. En uh, niet van de NS. NSB. En uh, hij was eerst een beetje, ja, een beetje gematigd tegen de Joden. Zoals, nou ja, ze zitten mij niet in de weg. En uiteindelijk dacht hij van, nou ja, ja misschien toch, ja, toch wel. Dus in 1936 sloot hij zich aan bij de NSB. Die uiteindelijk aansloot bij het Duitse Rijk natuurlijk. Hij was voor echt het, echt het radicale. Echt wat Duitsers wilden. Wat, wat Hitler wilde: één groot rijk. En zijn medeman in de NSB, dat was natuurlijk. Uh, uh, hoe heet hij nou? Mussert, Anton Mussert. Mussert, ja. En die was meer voor het fascisme. Die wilde eigenlijk gewoon groot Nederland en dan uh, het Duitse Rijk daarnaast of sowieso zo, Zoiets wilde iets minder, iets milder. En uiteindelijk uh, werd hij dus opgepakt, deze uh, Ros van Tonningen. En daar is ook hoop over te doen geweest. Pas geleden is zelfs nog zijn zoon geweest bij een dode herdenking, uh, Om toch een handreiking te doen. Uh, om te zeggen van ja, wat mijn, uh, mijn uh, voorvader hebben gedaan, wat mijn vader heeft gedaan, is gewoon helemaal fout. En wilde daar excuus voor aanbieden, maar ik, zit in, ik, zit er, ik sta er anders in natuurlijk. Want zijn moeder, aan het einde natuurlijk deze Flori Ros van Tonningen, die had natuurlijk ook een weduwe-uitkering. En daar is een hoop over te doen geweest in de jaren tachtig. Want ja, die kreeg gewoon geld. En die heeft eigenlijk nooit afstand gedaan van de gedachtegoed van deze mijnoud Ros van Tonningen. Dus dat was, dat was toch wel een heftige zaak. Ja. Nou goed. Uh, nog iets anders. Ik ga een stukje verder terug nog. Ja. Uh, 353 jaar geleden. Toen uh, was er een oorlogsvloot van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. was onder het bevel van admiraal Michiel de Ruiter naar uh, Engeland gevaren. En uh, daar ze, zijn ze begonnen met de imponerende tocht naar Chatham. Het was uh, de eerste succesvolle Nederlandse aanval op de Engelse oorlogsvloot. En, kijk, ik moet even kijken hoor. En uh, de hele. Ja, ja, die... Ze moest over de ketting heen zeker toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat is de bekende vraag. Over de ketting heen? Ja. Nee, maar ik denk, daar ga, je, had, je, had toen, je hebt ook zo'n kinderliedje van wie gaat er mee naar Engeland varen? Oh, komt Ik denk dat het misschien daarvan komt, dat ze met z'n allen in die, uh, in die ja. boot gingen met de zeevloot. Nou, wat het was bijzonder. de strekking van de, de, de, de, de tocht toch naar Chatham? Nou, ja, uiteindelijk... Engeland en Nederland, Engeland en Europa oh, zeg maar, ja, waren gewoon in wel. oorlog hè, met elkaar. Oh, die Engels die hebben echt heftige dingen gegaan, ook bij de eilanden, was het niet uh, Vlieland of zo? Het waar ze waren echt zo, de helft bijna hebben we op die eilanden. Echt schandalen ja. gewoon. Maar uh, Johan de Witt die hoopte dus met een aanval een, een, een snel einde te maken aan de oorlog. En de Republiek wilde de Engels ook straffen voor hun aanval op de Vlie in augustus 66. Dat heette dus de Holmes Bonfire. Oké. Okay. Dus ja, dat, dat, ja, je moet je te ver de geschiedenis in, maar uh, het nee. is altijd leuk om inderdaad zo eens te kijken, ga eens kijken naar de. Dat oh, is best leuk. Toch naar Chatham op uh, Wikipedia en, uh, watch and learn, hè? Ja, als het is leuk om op afstand naar te kijken. als was het grappig, gingen, waren ze toen allemaal aan het strijden, Ja, als het is leuk. Misschien kijken ze ook wel. Ja, over... de mensen gingen op het strand zitten, om op te het... kijken wat er allemaal gebeurt ja. op zee. Ja, dat geloof ik ook al. Ja, ja. Dan kon je dan een beetje afstand nemen. Ja, tegenwoordig is het ja. bij wel anders. Ah. Nou, goed. Uh, in 1964... Jawel. Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak om de Beatles-aanhang in toom te kunnen houden. Oh ja, de Beatles kwamen nee, dat was allemaal niet nodig geweest. Want de 3000 jonge lui bleven keurig achter de balustrade... Echt waar? toen hun idolen uit Kopenhagen op de luchthaven arriveren. Ah, leuk, een je een rondvaart natuurlijk in Amsterdam en dat daar zijn heel leuke beelden van natuurlijk dat iemand nog in het water sprong en die hebben ze later nog weer geïnterviewd, geloof over pas geleden dat het zoveel jaar geleden was ja. hey, en uiteindelijk gingen ze naar Blokker toen de Beatles na deze opwindende boottocht weer vast de grond onder de voeten hadden gingen ze naar Blokker waar organisator Ben Essing twee voorstellingen in de veilinghal had georganiseerd die bijgewoond werden door een groot aantal dierenvrienden uh, dierenvrienden oké okay, nee dierenvrienden blijkbaar goed uh, <kwijnt> mijn schoonmoeder is ook ooit geweest en die heeft daar ook rondgelopen dierenvriend ja, ja nou, ze is ook een dierenvriend zeker en die was uh, ook een gek de Beatles die gingen kijken, dus ik kon het niet verstaan. Ik ben op een gegeven moment naar buiten gegaan, wat een, een rommeltje ze vond dat, dat, nou goed ja, Leuk om dat te horen. Goed. Verder. Een superspreading-event ja, was dat, hè? Wat nog meer? Ja, in 1995: het Constitutionele Hof van Zuid-Afrika schaft de doodstraf af. Daarmee komt een einde aan vijf jaar onzekerheid over het lot van 453 gevangenen. die wegens moord en andere misdaden ter dood waren veroordeeld in Zuid-Afrika. Okay. Dus dat is laat, 1995? Dat is zeker laat. Ja, goed. De eerste foto wordt gemaakt in 1990. Ja. Jawel, de eerste foto werd gemaakt in 1990... van ja. ons buiten ons zonnestelsel door Voyager 1. Hij was gelanceerd in 1977. En uiteindelijk uh, is uh, heeft hij nu een afstand afgelegd... van was het ook weer 20 miljard kilometer, heeft hij afgelegd. Hij heeft verschillende planeten gefotografeerd. Hij, hij is in 2013... Toen had hij 18 miljard kilometer afgelegd, is hij buiten de hele sfeer gekomen. En nu is hij in de interstellare sfeerruimte gegaan. En hij gaat met een snelheid van 17 kilometer per seconde gaat hij de ruimte in. En hij kan nog vliegen tot 2025. Daar heeft nog stroom om tot die tijd zeg maar, te, te vliegen. En om steeds informatie te verzamelen. En die stuurt hij terug naar de aarde. Hij doet, er nu, hij doet er nu anderhalf uur om, over om de zeg maar, informatie die hij daar verzamelt, om dat naar de aarde terug te krijgen. Moet je voorstellen, 20 miljard kilometer en nog steeds krijgen we beeld. Is weer contact. Contact, het is, informatie. is gewoon, uh, Beyond imagination. Ja, het is hè? Voyage Yuban. Ongelooflijk. Wat een beetje geworden. Ja, dat is hè? Nou. Uh, dit, uh, ik heb, sorry, is dat het laatste? Versprek, ja, dat is het was laatste. Prima. Hè? In uh, 1551, op 6 juni, was het de trouwdag van Willem van Oranje en Anna Egmond van Egmond van Buren. Hoe leuk is dat? Dus het is uh, de huwelijksdag. Dus ik, uh... Zeker. Nou, nog even één laatste ding nog even. Dit nog even. Ja. Heeft er helemaal niks mee te maken. YMCA is namelijk opgericht in Londen... En uh, er stond ook bij, uh, oh, nou ben heb het briefje natuurlijk alweer kwijt, dat is een beetje is knullig hoor. Maar goed, YMCA is in Londen opgericht en het heeft niks te maken met de YMCA waar deze village peoples over uh, uh, uh, zingen. Dit heeft meer te maken met een christelijke uh, uh, jongerengemeenschap uh, die uh, regelmatig bij elkaar komt en uh, allerlei sportactiviteit organiseert. En de village peoples maakten muziek en dat had niks te maken met deze uh, christelijke uh, nou ja, jongerenorganisatie. Wereldwijd hebben ze 45 miljoen leden over 130 landen. Ze hebben jeugdkampen. Wat de fuck? Nee, sportfaciliteit bieden ze aan. Deze YMCA. Ik vind het wel heel ver, uh, verwonderlijk als er niet bij staat wat de afkorting precies is. Nee, Waar die uh, Y staat voor Youth, denk ik wel. Youth Men. en uh, nog iets. Uh, oh ja, die meneer. Ja, maar, uh, ik, ik, ja, maar ze zeggen van kom bij de YMCA. De, waarom heeft dat er niks mee te ja. maken? Nee, het schijnt niks. YMCA, nee. Ah, met te maken. Ik weet ook niet waarover staat. Zoeken we het ook weer even uit. Goed. Straks de verjaardag, We Eerst maar, hebben lekkere muziek, dames en heren. De Hall and the Hum. We hebben de nieuwe CD uit. Dit kwam ons de eerste op single uit. Die hoor je hier. Hall of Fame. Ja. Uit Hall of Fame, dit was de eerste seconde die ah. daarvan afkwam. Is de de zaterdagmorgen de fijne toestel op aanstaan? Yeah, ja, we kijken er even naar. Wie is de jarige? We kijken er even naar En een van de verjaardagen, ja die moeten het ook echt heel groot vieren natuurlijk. Dat ontkom je gewoon niet aan. Echt onze grote vriend. Sukarno Zou een jarig zijn geweest? Oh, oh well. die heb ik gemist. Heel hele grote vriend. Ik ben we hebben er toch een beetje problemen mee gehad geloof ik hè? In de jaren 40. Ja goed, is natuurlijk de eerste president van de Republiek Indonesië, die, hij noemt ook wel, wordt ook wel de vader des vaderland genoemd daar. In 1945 benoemde hij zichzelf tot president en hij wilde onafhankelijk worden. En wij Nederlanders zagen dat toch niet zo shit We hebben wat leger daar naartoe gestuurd, natuurlijk uiteindelijk onderhandelingen, onderhandelingen, uiteindelijk werd er toch ingegrepen. Nou ja, je, het hele verhaal kennen natuurlijk een staatsgreep, 65 nou goed, het is allemaal niet zo prettig verlopen allemaal. Er zijn nog steeds wel verhalen over. Soekarno zou eigenlijk jarig zijn. geweest. Hij is al overleden in 1970. Goed. En een ander iets vrolijks dat je denkt. Ach. Ja, Levi Stops was jarig. Hij is geboren in 1936. Ja. Ik weet niet of jij hem gemist hebt, maar hij was een liedzanger van de voortops. Oh ja, die heb ik gemist. De voortops. Never Walk Away en. En uh, hij is in 2018 inmiddels overleden. Dus hij heeft nou ja, hij is toch wel een flinke leeftijd gehad. Want dat kan niet anders zeggen. Ja. Maar uh, ja, hij... Uh... Liefjes, de abs. Ja, hij, hij ontmoette Abdul-Duke Fakir. En samen hield ze van zingen. En daarom gingen ze een groep oprichten. Nou ja, Motown, Motown en alles. Hè. Dat is echt gewoon uh, geweldig. Ja, dacht ik wel. Goed, wat We hadden het over de ruimte? David Scott, een astronaut. Hij wordt 88... Hij maakte zijn eerste ruimtevlucht bij Gemini 8. Samen met Neil Armstrong. Er zijn alleen echt spannende uh, afleveringen van te zien op uh, YouTube. Wat er allemaal fout ging naast uh, in Gemini 8. Want ze gingen rondtollen en weet ik veel allemaal. En ze bijna uh, gingen ze allemaal dood, zeg maar. Maar toch hebben ze het overleefd. Uiteindelijk in 1966 heeft hij ook nog uh, in de ruimte gehangen. Uh, Apollo 9 heeft hij ook tien dagen in de ruimte gehangen. En uiteindelijk... Is hij ook bij Apollo 15 geweest? Dat was van 26 juli tot en met 7 augustus. Echt wel een lange tijd, zeg maar een beetje. En dat was in 1971. Dat was ook zijn laatste vlucht die hij maakt in de ruimte. In de jaren 50 was hij in gepiloot. En woonde hij zelfs in Nederland. Hmm. In de beeld. Dus oh. Dat was wel grappig. Wat um, leuk. Op een flatgebouw waar hij woonde staat zelfs ook nog een, een, een, een aanwijzing. Dat hij daar heeft dat gewoond. Dat hij daar heeft, gewoond. Okay. Hij heeft gewoond. 88 dus, hè. nog steeds. Still, still going strong. Goed, niet yeah. nog meer. Uh, Conny Vink was jarig vandaag. En hij is wel bekend van uh, het lied van... Uh, Maak je niet dik, dun is de mode. Oh die! Maak je niet dik, dun is uh, de mode. En ze leeft nog steeds, hè? Ja, ze ja. is 75 geworden vandaag. 75. Mooie Goed. leeftijd. En ze had nog een andere leuke hit met dit. Bossa nova boy. Bossa nova boy. Oh, een ja. oh, bossa nova boy. En die toeteraar, vond je die dan? Nee, die ken ik niet. Ja? Ken. To bedoel. En dan die toeteraar, die man met die tuba van boven. Ja, ja, <lacht> die nou, toeteraar. Dat, dat was zeker een, even een een mindere periode, zeker. Nou, ik vond hem wel grappig. Ja, ja wij zongen ze wel mee, vroeger. Oh, oké, okay, goed. Wie vandaag ook jarig, is, is Robert Barton Englund. En ja? Hij uh, was uh, degene die. In Nightmare on Elm Street speelde wel acht keer. En hij, hij speelde Freddy Krueger. Oh, Freddy Krueger. Ja, ja, die ken je wel, hè? Ja, zeker. Dat is wel grappig. Ja. Hij die niet ook... Is staat weer buiten. Die Scissorhands heette ook. Maar, maar dat is weer een andere, dat na, denk dat, ik. Dat je? met Johnny Depp was dat Scissorhand. Ja. Die was ook niet fout. Die, die kon het ja, heel goed haar knippen of zo. Ze heggen. Ze staan voorbij. Goed, pakken we gewoon niet uit. Degene die vandaag ook jarig is... speelt in deze band... rustende ontrustende muziek van Korn, James Shaffer. Hij zit in zijn vijftigste levensjaar. Hij heeft met de metalband Korn 9 albums opgeleverd. O, opge, opge, ja, opgeleverd. En uiteindelijk is hij nu bezig met een soloplaat. Het, uh, het is gewoon heel lekker, dit. Ja, dat is zeg maar over uh, Nightmare on Elm Street. Zou dit gewoon bijpassen? Dit ja, deze ook wel. Het is gewoon heerlijk om erbij te horen. Goed, deze James Shaffer dus. Uh, Wie is vandaag ook jarig? is wordt 65... Sandra Bernard. Zij uh, heeft dat nummer gemaakt van... Uh, you Make Me Feel Mighty Real. Ik wil dat graag als Jolanda uh, keuze okay. voor vandaag. Leuk, kom straks voorbij. En, uh, zij, uh, zij heeft ook uh, meegespeeld in die film van In Bed With Madonna. En daar had ze ook wel wat mee. Want uh, ze, ze, ze, uh, ze wint er geen doekjes om. Zij is gewoon biseksueel. Dus houdt van mannen en vrouwen. Nou, Primo, maar ik weet niet of ik dat zo nodig hoef te weten. Wat, wat, wat, ja, wat mensen allemaal care. in bed doen. Zolang I ik er care. zelf niet mee in bed hoef te gaan... Uh, is het niet boeiend, Doe, hè? Ik, ik, ik, ik, leuk. Ja. ja. Whatever. Wat zal, zal, zal over zeggen? Good for you. Dat ja. zal ze zeggen. Oké. Okay. Wat, wat is dit? Nee, dit is hem niet. Nee, dit is hem volgens mij. Dit is hem volgens mij. Ja. Zal hij nog een balletje staan, of je? Ja. Volgens mij nog wel, hè? Ja, zeker. Ja, die net hoorde. Deze natuurlijk. Is het is wel heel iemand anders, Ja, Ja, dat... Oh, het is iets anders dan nog. Maar goed, dit is natuurlijk het bekende geluid van B Bjorn uh, Bjorg. Die wordt vandaag 64. Ik dacht eerst dat hij oud was. Maar hij is een oude uh, top tennisser Hij is natuurlijk uh, in de jaren uh, 70. echt heeft gigantisch gespeeld ook. Gewoon zes, uh, 64 toernooien heeft hij gewonnen... Uh, elf Grand Slam titels op zijn naam staan. Hij uh, was in de jaren 70 de beste speler ter wereld. En in... miljoenen onderbroeken op zijn naam. Oké, okay, zeker. Ik heb, <laughs> heb ik nog een jaar? Nee, toevallig nu even niet. <laughs> oh, wat jammer. Had uh, ik een foto gemaakt. Hij probeerde in 1991 <laughs> nog terug te komen. Met, uh, met zijn oude record. Daar heeft hij nog even mee geprobeerd te spelen. Dat lukte niet. Uiteindelijk heeft hij een ander record genomen. Dat werd toen al beter met het spelen. Borg 64, maar één jaartje. Ja. En dan mag je met pensioen. Kan je echt stoppen met spelen? Nee, ik weet niet of je dat doet. Waarschijnlijk uh, hij doet hij momenteel heel iets anders. Goed, uh, de laatste, die heb jij nog iemand? Nee? Ja, Jeroen Snel. Dat vind ik zo grappig, want als je hem ziet... dan herken je hem gelijk. Maar hij is dus uh, degene die altijd... Uh, uh, blauw Bloed presenteert. En hij is oh, ja. van 1969, dus hij is toch helemaal niet zo oud. <laughs> hij wordt 51 pas. Ja. En ik had echt het idee dat hij veel ouder was. Hij komt al zo wijs over. Ja. Ja, dat is een per... Vroeger zat hij echt meer in de. Uh, ja, gewoon uh, algemene informatiejournalist was hij. En dan zie je bij Blauw boet. En ik dacht van: echt waar, joh? Een beetje tuttig. Een beetje tuttig vind ik ja. het dan. Ik ja, denk ja, van: ja, eerst ja. doe je het wereldnieuws, en dan doe je, ga je alleen maar naar de oranjes kijken. Kijk. Ja, maar je mag wel mee met mooie reizen. Dat is wel, ik wel leuk. leuk. Ja, misschien vond hij dat wel leuk. Goed, Carl Bart wordt vandaag jarig. Hij is van 8, 7 8, Dus nog niet zo heel erg oud. En je kent hem van The Dirty Pretty Things. Lekkere muziek, dit hoor. Dirty Pretty Things. Dat is het Piet pidoor team. Piet die was altijd de gast die echt rare dingen deed. Met bloed heeft hij schilderijen gemaakt. Hij doet echt dat je denkt: nou, echt zo nodig. In de Libertines heeft hij ook nog gewoon een groot aandeel gehad, deze. Carl. Beetje punkachtig. Beetje ska-achtig. Ik kan het wel waarderen, dit. Kalbar dus uh, ook jaren vandaag. Nou, tot zover de die verjaardag. Uh, straks alweer de Zandvoortse berichten, dames en heren. Dus er is mij even een lekker muziekje van. Ook een man uit Engeland vandaan. strong, yeah I'd like nothing wrong, yeah Just to get me by Loopje, loop, loop, loopje, gitaar. Gitaar loopt. Gemaakt ook niet uit. Jake's Bug. En die heeft een nieuwe single, die heet namelijk Down the Rabbit Hole. En dat kennen we allemaal natuurlijk. Ze zijn er allemaal wel eens geweest. Helemaal in die Rabbit Hole. je denkt van. Waar ben ik beland geraakt? Ja, te veel suiker, dat kan. ja. moet ik altijd een beetje uitkijken op zaterdagmorgen. We hebben appeltaart er nog bij vanwege verjaardag. Even te veel koffie. Dat gaat allemaal niet goed, joh. Goed, het is half uh, tien, alweer geweest. Dan stuiteren wij. een uh, stuiteren we zo gewoon het uh, hele weekend weer in. En om half, tien, uh, half negen, half tien natuurlijk hebben wij. Zandvoortse berichten. Precies. Pre-wonen schijnt uh, kandidaat te zijn voor de opvolging van de KEI, de wooncoöperatie. Eigenlijk, je uh, wil van zand Vertaf. er zijn allerlei gesprekken geweest. Allerlei belangrijke zaken, ook mensen, de huurdersplatformen en uh, nou, ja, meerdere mensen die uh, echt serieuze gesprekspartners waren in het belang van de woorden van de woners. Die hebben gekeken en pre-wonen schijnt een grote kans te hebben om eigenlijk die woning hier over te nemen. Uh, nee, het is goed, ze hebben de afspraken gemaakt uh, en uiteindelijk... Uh, kijk, de Kei heeft afspraken gemaakt met de, uh, met de bewoners en die gaat deze prewoner gewoon overnemen. Dus dat is goed om te, uh, te horen. Een van die afspraken is 75% van de sociale huurwoningen worden toegewezen aan mensen met een huurtoeslag. Dus het is niet alleen dat je lekker hoge huren kan vragen, maar er komt ook een huurtoeslag bij. Dus ik vond het, dit klinkt allemaal sociaal. Goed. Nou, dat, dat zou fijn zijn, Het is ja. dat deze pre-woner al, al 13.000 woningen in Haal- en Bloemendal- en Heemstede heeft. Dus we hebben echt wel wat ervaring. Dus het is goed om te horen. Nou, toen ik in mijn... Nou ja, sorry, we waren met het wat nieuws bezig. Ja, okay. uh, Centerpark, uh, heeft, gisteren heeft ze haar deuren weer geopend voor de gasten. En uh, die kunnen dan weer volop genieten. En inmiddels zijn alle 428 kotteltjes, 116 kamers volledig vernieuwd. Infrastructuur is vernieuwd. En dan hebben we ook een speciaal coronabeleid volgens de RIVM-berichtlijnen. Dus okay. we kunnen er weer in. Dus we kunnen misschien ook wel weer naar het zwembad. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. Oh ja, dat vind, dat vind ik zelf nog een beetje spannend. Ja, ja, ik ga dat ook nog niet doen. Ik ja. ga er even wel in. Nou ja, het is wel waar. Dat is in, in, wel waar luchtvochtigheid in het zwembad is het natuurlijk wel heel hoog. Ja, dat en dan is valt de envelop altijd wel op de grond, zeg ik. De envelop, de envelop waar hij in zit. Vol. Uh, hey, wat, wat krijg ik nou opgestuurd? Ja, ze zijn envelop. Niet overmaken! Nee, je moet je hem nat spuiten en ondergrond de grond gooien. Goed, uh, uh, Park Zandvoort is weer tot leven gekomen. Ze hebben net ook echt zo'n strop gehad. Ze hebben zo vast. Ze hebben heel hard gewerkt. Een heel team. Echt dag en nacht zijn ze aan het werk geweest. Tot met niemand. Uh, ze hebben, niemand hebben ze tegengewerkt. Dat valt allemaal wel mee. En uiteindelijk nou, ging het tot laatste moment toch allemaal niet door, die Krampie. Dat is nu gepland voor uh, volgend jaar. Ook nog maar afwachten of dat doorgaat natuurlijk. En nu mag er wel weer getraind worden, want ja, niemand komt nu trainen. Dus afgelopen week hebben, zijn er wat mensen op het kuurpark aan het rondrijden geweest. En dat gaf me toch wel een heel goed gevoel. Wil je zelf ook gaan trainen, moet je het wel even voor reserveren. Reserveren. Het, eerst, het, het eerste woord is zeg maar anderhalve meter. En als je nog verder wil, is het reserveren. Dat is het tweede woord in deze maatschappij. Reserveren. Ja, heel ja. goed. Ja, vertel. Het bronzen beeld, de kappel van beeldhouwster Marlene Sjerp... is voor de tweede keer alweer vernieuwd. Het fragile sculptuur stond na de vorige reparatie... net drie weken op zijn oude plek in de zeerip aan de boulevard. En uh, de kunstenaar ontdekt het zelf... en heeft het afgebroken deel meegenomen. En, uh, of, of het beeld de kappel na de restauratie weer op dezelfde plek... terug wordt geplaatst, is nog onzeker. En het sculptuur maakt het onderdeel uit van een beeldenroute... van Marlene Sjerp langs de boulevard... Je moet zeggen, ik liep er ook laatst langs. Ja. En toen zei ik al van uh, tegen mijn vriend van: joh, dit is veel te fragiel. Ja. Het is uh, gewoon. Uh, ja, het uh, een centimeter dik uh, op die pootjes. Uh, dat buig je zo om. Nou. En echt twee dagen later was het weg. Ja. Was hij afgebroken. En het is altijd de vraag: dat wordt allemaal weer bekostigd worden. En eigenlijk zelf denk ik mezelf, allemaal leuk dat je iets in elkaar kunt. Sorry, even zo. Maar zorg even dat het... Ja, Je moet het al wel bestendig ja. maken. Je moet ook, denk ik, een veel hogere sokkel op. Dat het gewoon hoog staat, dat je er niet bij kan. Ja, maar sommige beelden zijn misschien helemaal in realisatie uitvoerbaar. Nee. Ik kan me nog herinneren, ooit een, een stoel van Gerrit, uh, Gerrit Rietveld. Die had hij ooit bedacht van metaal, met heel fragiele pootjes... Dat kon hij in die tijd nooit waarmaken. Dus die stoel kwam nooit in productie. En nu, vele jaren later, kan hij wel in productie worden genomen. Soms zijn sommige zijn gewoon waardeloos. En dan ja. moet er later moet er iets op bedacht worden. Goed. Politiehond vindt. Uh, ja, ja politie. politie. Ja, precies. Politie. Daar komt ie. What the fuck. Ik zie twee jongens lopen daar achteraan. Die twee jongens gedroegen zich verdacht. En uh, uiteindelijk werden ze aangehouden. En toen bleek een van die jongens. wat iets in zijn hand. En hij gooit het heel snel tussen de bomen. En toen uiteindelijk ging daar de hond er achteraan en de hond heeft daar de hele tijd lopen. Er oh, moet hier iets liggen. Moet er moet wat liggen hier. Kijk, echt. Nou, toen vond hij uiteindelijk een peper busje. Dus die gasten zitten gewoon levensgevangen, levensgevangen, lang gevangen, gevangenisstraf uit met TBS dwangverpleging. Dat vind ik ook. Hij ja, dat nee, is mag gek goed. geworden. Nooit. Maar goed, als dat okay. je zoon is, echt. De vogelringvereniging AWD, Amsterdamse Watermengstuinen betekent het waarschijnlijk, die heeft bij hun ringstation in de duin het eerste exemplaar. Bijeneter in Nederland kunnen ringen. Wat echt zeker zeldzaam te noemen is. Door het warme weer werden vorige week veel bijeneters gesignaleerd in de duinen van Nederland. En in het voorjaar komen ze vooral via de kuststrook het land binnen. En er worden ook hier de meeste waarnemingen gedaan. Maar de bij, die was toch tot uitsterven gedoemd? Ja. En die, die, dat is net zo ergens dat de wolf binnenkomt. Maar ja, oké. Okay, nee, uh, joh, gek. Ik, de, nee, de wolf mag van mij afgeschoten worden. En dat je denkt van, uh, oh, god. Maar die arme bijtjes. Ja, die bijtjes, die hebben we echt nodig. Die ja. hebben we echt nodig. Die ja, maar de niet. bijeneter, die eten dus bijen. Wat denk, wat denk je dan? Oh, die, oh, sorry, ik heb het niet helemaal goed gevonden. Dus de Daarom zeg ik dus net zo erg als dat, dat de wolf binnenkomt. Die, die, dit, dan klopt het. Dan snap ik het verhaal helemaal. Goed, de stint schijnt weer terug te keren. Ja, soms ben ik niet helemaal scherp. Hè? Stint? De stint. Hij komt weer terug. Ja, jij was er blij vanaf. Want jij vond het bakje met die hulpmotor maar echt heel gevaarlijk. Ja, weet je oh, nog? Die. September 2008 in Ors. Ja. 2018, sorry. Het staat echt Vier niet meer geheugen gegrift. Ja, dat, uh, goed. Nou, het schijnt dat hier in Zandvoort zijn ze druk mee bezig... om het ding weer terug te laten komen. En hij wordt aangepast natuurlijk. Ze zijn ze zo ongelooflijk veel heel lang mee bezig geweest. En hier noemen ze dat ja, samenloop van omstandigheden. Is het gewoon allemaal een beetje fout gegaan. Er zit toch een smet op die stint. Dus nu hebben ze allerlei dingen geprobeerd. Ze hebben eerst een lease-auto's geprobeerd. Een bakfiets met hulpmotor. Maar daar passen niet zoveel van die kinderen in. En daarna komt de stint terug. En ze hebben nog gewoon een andere naam gegeven. Hij heet nu gewoon... De BSO-bus klinkt ook goed. De stint, ja, ik wil, nog, ik, ik wil nog steeds weten wat ermee gebeurd is. Momenteel is iedereen iedereen het vergeten en is bezig met andere zaken. Maar ik wil het echt tot het bodem toe uitgezocht hebben wat daar fout is gegaan. Ik vind die gast die die ding verkocht heeft, ik, ik, volgens mij kan hij er helemaal niks aan doen. Dan heeft, dat is het bij hem gewoon allemaal in zijn schoenen geschoven. Dit, dit voelt als zeg maar de Enschleese brandt. Die werd ook al een schuld geschoven in het feit dat die directeur het niet goed had gedaan. Goed, nou, van goed, Duk is in ieder geval heel blij. Maar die heeft vijf jaar lang die stint gebruikt. En die heeft nooit problemen mee gehad. En die zegt, uh, ik, we zijn blij als hij straks weer terug op de, de markt uh, komt. En dat wij hem kunnen gebruiken. En wij gaan in goed overleg met collega's. Die vinden het soms wel spannend. En met ouders of zij het er ook mee eens zijn. Goede communicatie, klinkt goed. Goed, tot zover dezelfde handig te berichten. Ja. Tijd voor die landenkeuze. Wat wil ja. je nou eigenlijk? Had je hem zelf al... Nou, uh... ik heb hem hier wel klaarstaan, maar uh, oh, is... Oh, hij is al... Uh, hij is al uh... Ja, maar dit is de I Feel van, van uh, ja, de ja. Summer. Hij al, je zou hem laten horen en dan zou hij teruggaan. Maar okay. uh, ik ga even eentje terug. Uh, of van z'n feste. Die ja, is klop. ook al geweest. Deze. Ik bedoel, deze is ja, wat die Het ook ging wel. over Sarah, Sarah Bernard. Ja? Maar ik weet niet of deze goed klinkt, deze... Is. Ja, dat is dan even afwachten. Spannend als weer bij die handenkeuze. Ja. Een uh, flatteuze foto van zijn vrouw, zeg. Ja. Dat hangt ik toen niet. Mom, uh... oh, you make Koppel ik het overleef. You were so beautiful, you were so fragile Bernard, vandaag jarige En zij had een link met Madonna natuurlijk. Wat was de link ook weer met Madonna? Volgens mij speelde ze mee met Madonna in bed of zo. Met die film of zo. Oké. Okay. En uh, ja, zij uh, heeft deze plaat dan toen gemaakt. Maar ik herinner me ook nog heel erg van de Commoners. Ja, Ik weet nog niet of zij hem heeft uh, gemaakt, deze... Zee, uh, nee, natuurlijk niet. Hij komt volgens mij van Sylvester. You make me feel mighty real. Dat komt uit de jaren zeventig. Volgens mij zei hij er een cover van gemaakt. Maar goed, dus een plaat die natuurlijk... Ja, laat hem eens even horen. Kijk of jullie nog, uh, kunnen met naast elkaar uh, zetten. Want volgens mij is dat het origineel namelijk, dit. Ja, moet je hem nog even klein vrij Echt de jaren zeventig. Disco sound. Ik zit te kijken en ik dacht altijd dat het een man was. Maar dit, maar dit lijkt me niet. Dit is echt vraag. wel een man hoor. Oké, okay, maar hij heeft wel iets op zijn hoofd. Dit dus is gewoon er, een, uh, een pravissiet zeg maar. Ja, goed. Dit blijft een favoriet natuurlijk, hè, dat snap je wel. Maar goed, Sandra Bernard was, is vandaag jarig. Wauw, het wordt ze eigenlijk wel. Want ze 65. Is 65 en zij was het liefje van Madonna of zo. In, ja. bed, in bed met Madonna. Madonna, zoals M. Curry altijd zei. Uh, goed, ja, sorry, ik loop weer bij de microfoon weg. Vandaag nog verontrustende berichten in de krant. En uh, nou goed, het schijnt toch dat er heel veel mensen nog hier in Nederland uh, daar uh, mee te maken hebben. Het gaat namelijk over besnijdenis van vrouwen. Ik denk even een lekker onderwerpje gewoon. Ja, ik denk, ja, ja. Ja, ja er schijnt 120 uur werkstraf gegeven te zijn aan een man... die werkte bij de orthodoxe uh, Sunni Moskee oh, Moske in, uh, Moske in Den Haag. Uh, had, op internet had hij zeg maar een stuk van de Koran voorgelezen... waar hij vertelt dat mannen besneden moeten worden omdat het schoner is. En vrouwen, uh, dat moet ook besneden worden. Is niet zo pig, maar het zou wel kunnen, want dan hebben ze minder lusten. Ik denk, ik denk eerder moeten die mannen besneden worden, want die hebben al die lusten. Ik, zeggen, ik snap niet waar die idee van komt. Zijn die vrouwen dan van islamitisch geloof zo ontzettend lustig dan? Volgens mij valt het allemaal mee. Helemaal maar goed, niet, ja. hij beschrijft dat en uh, nu is hij daarvoor veroordeeld. En krijgt dus een werkstraf. Hij mag niet meer werken bij deze moskee. Hij zegt zelf dat hij niet precies wist dat het strafbaar was in Nederland. En hij las alleen maar een stukje voor uit de Koran. Meer deed hij niet eigenlijk. Nee. Maar dit zou wel aan kunnen zetten tot besnijdenis. En het schijnt in Nederland 95.000 vrouwen... zijn uit uit 29 landen uh, waar, worden mensen, waar vrouwen worden besneden. En uh, er zijn daadwerkelijk 41.000 besnijdenissen... Waarvan 15.000 op extreme manier. Nou goed, ik wil het er echt wel Met een over. glasgerf wordt het vaak. Oh ja, dat doen ze, nou, dat doen ze waarschijnlijk in Nederland niet met een glascherf. Je, je hoort het... dus gewoon eigenlijk, want dat is het erge. Ja? Uh, vrouwen mogen dan geen uh, lustgevoelens hebben, want anders dan gaan ze misschien. Ja, hebben ze toch sowieso al niet? Oh sorry, ik even frustratie verteld. Ja. ja. <lacht> oh god. <lacht> maar ik, toen, uh, ik was toen in de giften... en die reislijsters vertelden me, ons uitgebreid terwijl ja. nou, we in de bus waren hoe dat zat. Want uh, het wordt met een glascherf gewoon weg. Wordt gewoon dicht gemaakt, ook met. Met de stekels van cactussen. Uh, van en dan, dan maar hopen dat het goed geneest. Ja, ja. En een mening. heel klein gaatje dus om te plassen. Maar op het moment dus dat jij dus, uh, voor het eerst gemeenschapsrol moet hebben met je echtgenoot. Moet, hij, moet het opengesneden worden. Oh, gezellig. Ik denk, nou, dat is, wat is dit nou? Wie heeft dit een godsnaam bedacht? Nou ja, de man natuurlijk weer. En ja, daar hoor jij ook toe, dus jij bent ook schuldig. Ik ben ook schuldig, ja. Ik ben een witte nee, nee, man, middelbare leeftijd. En ik heb wat geld, dus ik ben sowieso Ik denk sowieso dat die, die Arabische mannen niet zo wit waren die dit allemaal bedachten. Maar, maar goed, deze man is gelukkig uit die moskee verwijderd. Hij mag daar niet meer iets doen. Ook hij voelt voor zichzelf begonnen. Hij gaat nu pizza bakken. Ik vind dat die man gewoon ook besneden moet worden. Nou, dat zal hij waarschijnlijk ook wel zijn, denk ik. Met deze. de scherf. Met zijn scherf. Glasscherf. Met zijn scherf gewoon. <laughs> ik doe het hele toppie er maar af. Dan heb je er ook geen last van. Ja, precies. Echt, hoe bedenken ze dit? Ook de lusten van een vrouw moeten beteugeld worden. Nou, jezus. mij is het andersom wat jij al zegt. De, ja. de lusten van een man moeten... Beteugeld. Maar goed, het schijnt dus echt dat 15.000 extreme... Hè? extreme vorm van besnijden is van vrouwen. Ik vind het toch al ja, het is schokkend. Is, nou, nog even iets zo, om te relativeren. Om te relativeren. Ja, kom op. Nou, dat ik de Belgen het overspoelen... Het grens, door de, het grens door putten alweer helemaal. En ze hebben de hele Jumbo gekocht. Want uh, inmiddels zijn de hekken weggehaald oh ja, de hekken. op de grens. En ja, er ja, staan ja. geen agenten meer te controleren. Dus ja, en, en al die Belgen die gingen altijd in Nederland. 80% van de omzet van die Jumbo was altijd van Belgen. Okay. Die zijn helemaal losgegaan. Ze denken, ja, straks gaat die grens weer dicht. Ja, dus, is uh, Ze lopen echt uh, te hamsteren daar. Een vol. Ja. Wat is dat voor een gekkigheid? Nee, er dus zijn Belgen die... Nou ja, even, die komen hier even wat uh, lekker wat eten uit. halen. Maar ja, ik weet ook van een, een, een zus van een vriendin van mij. Die, die woont dus ook op de grens. Maar die gaat dus altijd... Die woont net in België. Die gaat altijd in Nederland naar Albert Heijn. Want ja, zij is Nederlandse van oorsprong en die vindt dat dan toch wel een fijne zaak. Dat hebben ze allemaal gehad hè. Dirk van den Broek vindt ze ook leuk en ja, alle andere ja, is ja, ook ja, leuk. Ja, ja, ja. Maar, maar ja, die, die kon dat dus ook niet zes weken. Dus die werd daar ook wel een beetje gek van. Ja, ik uh, kan nog steeds de sparren. Ja, kan ook nog. Is die nog? Ik weet het allemaal niet. Goed, <lacht> zo even een kopje. Ga ook eens boodschappen doen. Best leuk. Doe je mondkapje op en uh, neem een pot thuis mee voor de zekerheid. Neem mij een palen. Heb je een nieuwe serie uit? Alhoewel, al is alweer een tijdje uit hè? De Slow Rush. En daar staat ze bekend om. De Slow Rush. Deeper beating. Deze. Uh, ja, thema inpala. Slow Rush, dat is het. We zitten nog even te kijken naar foto's van uh, Sylvester. Hij is al helaas al van ons weggevallen in 1988. Dat is er al lang geleden, hè? Ik zei het al, ook voor mij was het in de tijd toch van aids. dat aids heel veel slachtoffers uh, uh, maakte. Oh, ik zie hier, doodverklaarde. Oh, Sylvester Stallone. Sulfester. Ja, nee. Die, dat uh... is een ander sylvester. Ja, maar, maar daar waarvoor... komt dat door gewoon Ja Oké, okay, waarvoor Sylvester uh, Stallone erbij stond. Maar die, uh, die hebben ze door elkaar gehad. Sylvester Stallone. En, uh... Maar goed, wat was de achternaam trouwens voor Sylvester? James. James. Sylvester okay. James. En hij is geboren in 1947. Okay. Dus hij is 41 jaar oud geworden. Dat is niet echt hè. Hij was een disco- en soulzanger en songwriter. Yes. Hij heeft ook een flamboyante en androgyne verschijning. Dat had hij zeker. Jazeker, want ik dacht even dat het een vrouw was net. Ja. Dat komt omdat hij zo'n zo dingetje op zijn hoofd had. Ik wat is dat voor Er zitten friemeltjes aan. Dat lijkt wel een soort kappie of zoiets. Nog ja, Een pruik ook weer niet. Goed, het is 10 voor 10 in uh, uh, ja, toch wel een redelijke zandvoort hier. Zonnig zandvoort. Komt deze kant op. Gisteren diep onder indruk zat te uh, kijken uh, met, uh, op één. Oh, Dit is trouwens wel een nummer van hem, die heel goed is. Do you wanna funk? Ja, maar dat, dat, dat lijkt ook dat, dat, allemaal een dat, beetje op elkaar. Ja, ja maar funk dat vond ik wel een heel en... lekker nummer. Nou, een heel lekker nummer. Nou, doen we dat uh, nou, ja, dit... volgende keer. Volgende keer, goed. Ik zat gisteren niet op één te kijken. Ik, even kijken, even zat ik te kijken. En echt met bewondering open mond... heb ik zitten kijken naar de, uh, Maurice de Hond... die vertelde over zijn zoon Markdol. Ja. Die natuurlijk onverwachts toch... voor mij onverwachts, ja. van ons heen is gegaan. Man die natuurlijk eerst een dwarsleesje kreeg... door een, een fout in het ziekenhuis. Ja, een knappe, knappe zoon had hij. Ik denk dat Maurice, toen die jongens ook al zo'n knappe Ja, dat was. zou best kunnen. Hoewel uh, Maurice zei dat, die, dat zijn zoon op uh, zijn vrouw leek. En die hebben in hun leven toch redelijk veel tegenslagen gehad... Uh, heel veel mensen die van hun weg zijn gevallen. Zijn vrouw, uh, Mark dan. Ook weer andere mensen ik in de familie. Maar zij hebben daar echt zo'n manier in gevonden om daar in, in te staan. Ik vond het zo... Hij kon er zo goed over vertellen. En zo rationeel. Op het laatst kwam het toch iets te dichtbij. Toen werd hij emotioneel. Vrij logisch ook. Ja. Maar ik denk, jee, yeah, bijzonder gewoon. En ook die, hoe die Mark de hond het ook heel veel mensen heeft geholpen. Door sterk te blijven. Uh, ook al uh, was, had hij dan een kanker, kon hij toch weer doorgaan. De, de, de, die avond ervoor was er ook nog een special over uh, Mark Lont door Claudia de Brij. Oké. Okay. Je ja. moest kijken of je die terug kan halen. Dat is wel een goeie. Want uh, hij heeft ook bij de radio gewerkt. Dus zat hij ook op daar ja. te vertellen hoe Goed. hij van die pranks deed bij de politie. Dat hij dan uh, half dronken opbelde van, Hallo, uh, ik weet niet, uh, hoe weet ik nou of ik genoeg gedronken heb, weet je wel. En, en, en daarna door het geluid dat hij al reed. Ja, ik rij nu, ja, en die, die agenten. Misschien kunt u de auto beter aan de kant zetten. En nadat de hand, Oh, ze komen nog gaan. Ik denk, ik moet toch even opschieten. Anders dan pakken ze me, weet je? Ja. <laughs> dat is je een hele leuke prank. Slappe humor, maar toch ook wel heel ja, leuk. Ja, erg leuk. Heerlijk Heerlijk leuk hij, sta, hij gaf ook zijn excuses dat hij. Dat hij, uh, hij zegt, ik had niet 1 in 2 gebeld. Ik had 0 oh, oké, okay, ja, oh, Dus dan goed. is het goed. Ja, dat is en dan goed. die glimogies, weet je oh, wel. Ja, ja, ja, ja, hij heeft het ook allerlei, uh, voorstelling ook gegeven. Ja. En uiteindelijk, de laatste voorstelling... was ook dat andere mensen hem gingen interviewen. En dat was een soort uh, uh, boek... voor zijn kinderen die later dan groot waren. Uh, die konden dan dat terugkijken... en konden dan heel veel leren over hun vader. Ja, en oh, dat, dat is wel heel leuk. Maris de Hond zei ook van... Ja, ik heb nog twee foto's van mijn vader... en moeder meer niet. Zo. Zo heeft de kinderen van Mark... Uh, hebben straks zoveel informatie over een, kinder, of over een uh, vader, vader. Ja. en moeder. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Dus dat, uh, daar heeft hij heel veel werk van gemaakt. En dat inspireert altijd weer voor mij om toch te blijven filmen... en regelmatig ja. dingen nou. te vertellen. Maak er eens dus een camera. hele film van. Dan kunnen we onze luisteraars uitnodigen. Ja, dat is Dan goed. gaan we naar jouw familie kijken. Ja, dat lijkt me leuk. Ik denk het boeiend. Leef oh, van maakt hij alweer een appeltaart. Ja, zeker. Alweer. Dan maakt hij alweer een fiets. Wat grappig. <laughs> oh, hij gaat dus naar de kringloopwinkel. Ook eens wat anders. No, no, no, Zo, no, no. <laughs> nou, nou, nou. Spannend. Nou, nog één. Enkele plaatjes voor 9 uur. Nee. 10 ja. uur is het alweer. Jezus. En na 10 uur trok geen Goedemorgen Zandvoort. Uurtje hebben wij Uitje dan. Ietsje later. Uh, ietsje later wordt er schoongemaakt en andere bezigheden. En dan komt uiteindelijk Goedemorgen Zandvoort. Van de Uit deze studio, hè? Dus dat je het even weet. Niet naar Hotel Hoogland gaan. Oké, okay, je wist het al. Ik okay, Wist het even niet. Oké, okay, even. Funky shit, dit. World War 3. Just a fight in bed. me up now. We ain't even friends but the truth is i'm kind of tied up pretending that i was the guilty one i wasn't feeling up no one but you yeah Let's Strippers and liquor and cigarettes Apologize but your Twitter said no regrets I kill for a mute button in my head You are right, but I'm tired of pretending that I was the guilty one I wasn't feeling up no one Can't measure up to my ankles. Hear me then. Levels, no. levels, no. angles. No, they don't. These bitches don't make it to my ankles. No, no, no. Levels, no. levels, no. angles. Two feet, you shallow, too real. I know, too real. Back where you high, back with two feet, shallow. En Engels. En ik heb normaal nooit zoveel met rap, maar goed, om de zoveel tijd krijg ik zo'n plaatje. En denk, ik, oh, dit is toch wel weer grappig. En afgelopen week was ook zo'n zo plaatje. Wat de fuck is dit nou weer? Oh. En toen luisterde ik net. Echt met je kippenvel kwam schrikken door al die dingen die gebeuren de laatste tijd. En tijdens deze clip zag je, je ook in beeld: This is going outside your window. This is going on outside your window. En dan hoor je deze vrouw roepen. He didn't have a gun. Oh ja. En dan krijg je een zootje rap over je en je is uitgestort over de ellende die de zwarte mensen over zich heen krijgen daar. Dit dus is niet zo fijn dit. Wat een heftig plaatje dit. Echt een aanrader. Terence Martin Fugting Denzel Curry. Ik zou hem even besparen, want hij gaat erg heftig de keer. Maar het is een aanrader om even gewoon het, het allemaal een beetje in per, perspectief te zien. Goed, nou terug naar de werkelijkheid. Friet en mayonaise. Ja, dat ja, nee, leuk. Nee, jij zegt net van, wat is er? What's going on outside? Maar ja. er was een man die had 75 dagen gemediteerd. Ja? En toen uh, was hij tot inzicht gekomen. En toen ging hij naar buiten, ging hij... Nou, er was niks aan de hand buiten. En toen ging hij naar de supermarkt. En alle mensen vonden dat hij te dichtbij kwam. Maar hij snapte helemaal niet waarom. Oh. Door de corona. Ja. <laughs> dat is wel heel grappig. Dat je net zei, what's going on outside my window? Oh, ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, uh, iets heel anders. Iets heel, uh, we hebben Hollanders aardappeleters bij uh, uitstek. Maar uh, we, we processeren veel aardappels voor festivals, export en de horeca. En dat is allemaal stil komen te liggen. Dus er ligt nu in totaal meer dan een miljard kilo aan miljard, aardappels hè? in de schuren van de boeren. Oh. En vele boeren zijn nu genoodzaakt om ze weg te gooien... of uh, verlagen dan de kostprijs te verkopen. En uh, ze worden dus nu gebruikt als veevoer of biogas. Nou, toen nou is het Jur Jacobs en het Slow Food Youth Network... die komen nu in actie om de boeren te helpen. En uh, vandaag wordt er, komt er dus een boer met 38 ton aardappels... naar de NDSM-werf in Amsterdam. En voor een minimumbedrag van 75 mag, mag een consument... gewoon een hele tas vol scheppen... En om de boer extra te steunen vraagt ze ook nog een vrijwillige bijdrage. En de actie is opgezet in de samenwerking met de app Too Good To Go. En via deze app kunnen de mensen dus het bedrag doneren. De actie duurt dus van 12 tot 6 uur. En je kan je aanmelden voor een bepaald tijdperk. Want anders wordt het natuurlijk een gekhuis. Yeah. En ze zeggen ook okay, dit is het topje van de aardappelberg. Niet de ijsberg, van de aardappelberg. Yeah. En naast het steun van deze boer organiseren we de actie... om meer aandacht te vragen voor dit probleem. Want naast de aardappels worden ook enorm veel wortels... aubergines en komkommers weggegooid. Inderdaad, je kan nu een komkommer kopen voor 45 cent. Is het echt zo goedkoop? Klet er niet eens op nee. als ik er eentje koop. Maar op verschillende plekken in het land hebben de boeren hun aardappels al vanuit een schuur aangeboden aan consumenten. Dus ga eens kijken of er zo'n actie is in je buurt. En uh, geef die boer dan gewoon even een extra 2 euro of zo. Of maar de denk. vraag is dan, normaal zou het dan allemaal naar het buitenland gaan of zo? Ja. Ja. Maar eigenlijk hebben we dus in Nederland hebben we dit allemaal niet nodig. Nee, maar het is ook dat er heel veel frietaardappels naar de horeca gaan. Ja, Daar gaat enorm dat veel friet in wel, Dat snap ik wel. Goed, en, dat uh, moet weer opkomen. En, uh, ja, en ook al die uh, zaken als uh, McDonald's, Burger King. Al die dingen meer. Ja, de mensen waren natuurlijk veel meer binnen huis. Maar goed, dus, het wordt wel, er wordt wel veel meer ongezond gegeten. Hoorde ik ook. Dus dan zou je denken dat die patatjes dan toch weer... Uh... Dat toch wel het gezonder zijn. Ja, nou, dat, dat is toch weer rijkelijk vloeien, maar dat is nog niet het geval? Ja, ja. ja. Oh, Oké, okay. maar goed, het dus, is. Al... Uh, naar nou ja, nou de MSDN-werf, MSD s NDSM-werf. Ja, precies om uh, daar natuurlijk uh, om dit maar te maken dan. De groente, de rest vind ik nou, laten we horen. Dit heet Friet met mayonaise ja, het het natuurlijk. Nou, dat me te lang. Maar goed, je snapt het al. loopt tegen het einde van het radioprogramma. Straks na tien uur geen goede morisante. Maar na elf uur zit er gewoon nou, we weer iemand. kunnen we nog ging... een uurtje doorgaan dan. Uh... Oh, je had wel weer andere dingen natuurlijk. Nou, dat moet toch worden. Als we zo lang worden. blijven zitten, dan we die taart ook. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...